De Israëlische Centrale Bank-president Stanley Fischer heeft zich kandidaat gesteld als directeur van het Internationaal Monetair Fonds. Hij was er van 1994 tot 2001 al de tweede man bij het IMF. Sinds 2005 leidt hij de Bank van Israël. Naast Fischer zijn de Française Lagarde en de Mexicaan Carstens in de race om voormalig IMF-topman strauss Kahn op te volgen.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 Bekendmaking komt kort nadat twee vooraanstaande democratische partijgenoten hadden aangedrongen op zijn vertrek. Wiener kwam in opspraak door het versturen van pikante foto's en berichten naar vrouwen op Twitter. Het weer, vrij zonnig, in de loop van de ochtend ontstaan er stapelwolken. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 BNN, BNN, vier Een hele goede morgen. Tot 7 uur is dit 4-7. En morgen dan begint week 24. Dat is een week waarin Boy George, Donald Trump en Hugo Borst jarig zijn. Het is ook de week van de Tweede Kamer. Ze gaan debatteren over het ritueel slachten. Ron Bossard, die gaat strijden in de rechtszaal tegen de VARA. Omdat hij in de VARA-gids stond afgebeeld als Mladic. En dat was uiteraard satire, maar dat vond Ron Bossart niet. Het is ook de week van het festival at Sea. En het is een festival in Zeeland georganiseerd door Bluff. Uh, Gefeliciteerd trouwens iedereen. Gisteren heeft uh, Utrecht het wereldrecord koek gegeven te pakken gekregen. Hartstikke goed, Utrecht. Applaus voor jullie. Wereldrecord koekharpen in de pocket. En het gaat ook goed met onze Nederlander Jeroen Blekenmolen in de 24 uur van Le Mans. Hij rijdt met zijn collega's op de zesde plek. Hartstikke goed. Op acht rondjes achterstand van de nummer één. Heb je dat gevolgd? Toevallig, dat Le Mans. Laat me even weten, um, want ik ben benieuwd hoe het is geweest. Of je die crashes allemaal hebt gezien en of je deze nacht, afgelopen nacht, hebt gekeken. Laat het weten via 0801 121 0801 Zometeen gaat Vera op zoek naar fietsers die naakt op hun stalen ros rondrijden. En we gaan naar Enschede voor jazz op zijn Twins en spreken de dappere helden van Team Marley. Ze doen mee aan de Europa run en lopen nu ook deze ochtend. En zojuist ook midden in de nacht van Parijs naar Rotterdam. En straks ook de allerlaatste Ferdinand en voetbal van dit seizoen. Maar nu eerst een heel mooi plaatje. Tenminste, ik ben er nog steeds dol op. Crystal Fighters. Dit is Plaats. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for in the morning, most beautiful girl I've ever mooi liedje, Crystal Fighters en Plage. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, goeiemorgen. Goedemorgen. Goedem. Morgen, met uh, Ferdinand Osnbux op deze vroege zondagochtend. Uh, we schrijven 12 juni 2010. Het is Pinksteren, een week die weer achter ons ligt. Een week waar het circus rond strauss Kaan begon. Een week waar Johan Cruijff een officiële functie kreeg binnen de AFC. Ajax en Edgar Davids ook aanschuift. De week waar RBC Roosendaal failliet werd verklaard de week waar de supportersvereniging van Feyenoord geen vertrouwen meer heeft in het bestuur van de stadionclub en de week dat of waar Michel Predom Stukkers stad verlaat en op weg gaat naar het grote geld. Luke gaan ja. over door de orde van de dag. Ja, ja, ja. En, en echt, het is wel grappig. Je zegt het is Pinkster. En het is voor het eerst dat ik aan denk dat ik denk, oh ja, verrek, het is Pinksteren vandaag. Eerste Pinksterdag is het natuurlijk. Ja, ja dat klopt. had ik helemaal niet aan gedacht. Um, het, is, uh, het is eigenlijk een beetje de laatste Ferdinand en voetbal van het, uh, van het seizoen. Want uh, ja, het voetbal is eigenlijk wel afgelopen. Hè. Nog wat stuiptrekkingen hier en daar met wat. Uh, Kleine wedstrijdjes en uh, Nederlands elftal. En ja, ook wat clubs die, die failliet gaan, zoals RBC of Den Bos redt het dan weer net en dat soort dingen en zo. Wel jammer hè, van RBC trouwens. Dat is trouwens heel jammer hoor. Er was gisteren een programma, zat ik zo te luisteren... en mij had het over dat een club als Barcelona een, een, een schuld heeft... van ik weet niet meer dan 300 miljoen. En bij RBC gaat het om 1,6 miljoen. Dan denk ik van ja, dat zijn dingen die gebeuren. Hoor. Het is jammer trouwens hoor. Ja, ja, ja. Alles wat met RBC te maken heeft... en als je denkt dat zulke bedragen... ja, het is geld, het, is geld, het is geld blijft geld. Maar het is heel jammer dat deze ploeg dus helemaal naar de knop is gegaan. Ja. Triest hoor. Maar ja, ik, ik ben bang dat er nog meer uh, clubs uh, moeten uitkijken... hoor dat uh, dit gaat gebeuren. Ja, want het is wel echt, het is, uh, voor, voor Nederlandse betaalde voetbalclubs is het wel echt een vervelende periode nu. Het, is allemaal, het lijkt wel een beltjes, beltjesdag eigenlijk. Nou, dat ga je zeker krijgen ja. als ik zo uh, bepaalde dingen volg. Dat uh, de regels die de KNVB stelt en waar clubs zich aan moeten houden. En uh, ja, nog meer van dat soort zaken. Joh. Dan wordt het voor het komend seizoen, of na het komend seizoen, dan wordt het echt moeilijk voor heel veel clubs. Ja. En ook voor die grote clubs trouwens. Ja, ja, ja dat, dat ook inderdaad. Niet alleen voor de kleintjes natuurlijk, want PSV heeft ook hulp nodig gehad. Dus wat dat betreft uh, uh, zijn er meer clubs die er last van hebben. Laten we even uh, twee, uh, twee dingen met je doornemen. Namelijk het, uh, het mooiste voetbalmoment van dit seizoen en het vervelendste moment. En laten we dan even beginnen bij het vervelendste moment. Want uh, dan eindigen we zo lekker positief. Ja, nou weet je, kijk, vervelende momenten is dat. Of vervelende? Het vervelend moment. Ik, ik, ik moet het zo omschrijven, Luc. Um, kijk, uh, ja. Als ik praat over een dieptepunt, om het anders te zeggen... kijk, de Nederlandse clubs hè, die aan het begin van elk seizoen... Uh... ...gaan deelnemen aan een grote toernooien en dan weten we dat de laatste jaren het, uh, die clubs niet lukt. En dat uh, blijkt weer, en het is voor mij ziek. altijd dat is een dieptepunt, want uh, ja, of ze beginnen goed, kijk maar naar Twente, weet je wel, uh, kijk maar naar Ajax. Maar als het erop aankomt, uh, je gaat uh, de winterstop voorbij, je begint uh, na de winterstop, ja, dan valt alles in duifje. Dat, dat is voor mij absoluut een, een, een dieptepunt en dat zal voorlopig zo blijven, hoor. En het probleem is natuurlijk dat... Uh, Elk jaar weer heel veel ta jonge talenten weggaan voor het grote geld. Je kan die jongens niet, uh, niet houden. Joh. En heel veel clubs. En absoluut een dieptepunt waar ik het net ook over had... is dat uh, de clubs in, in, uh, in financiële problemen zitten. En, ja. uh, neem maar PSV, neem maar Feyenoord. En er zijn nog meer van, uh, van, van, van dat soort van clubs die... die, die, die uh, ...waar het gaat om het geld en waar het geld er niet is... ...en waar uh, spelers weggaan... ...en er wordt ja, het geld dat verdiend wordt, er wordt een gat meegedicht. Dat zijn voor mij ja, het afgelopen seizoen. En nogmaals, zo over de clubs die uh, Europa straks op het, het grote podium op gaan... ...en ja, halverwege aanvaken. Voor mij absoluut een diep ja. punt. Ja, ja. En, en, en het lijkt ook wel... want kijk de, de, ...wat ik wel leuk vind daaraan is dat de competitie wordt er wat spannender op. Hè? Met, je hebt nu Twente en AZ die doen nu ook echt gewoon mee... Om, uh, om de knikkers. Sterker nog, je hebt ook Adem Den Haag die het goed doet, Groningen doet het goed. Maar de, de hele competitie wordt natuurlijk wel minder door dit soort problemen ook, hè? want die geldproblemen dat helpt allemaal niet. Ja, weet je, Luc, het is de afgelopen jaren hoor. kijk, je kan het niet gaan vergelijken met 30, 35 jaar geleden. Het is allemaal big business, joh. We zitten nu in 2011, kijk maar op het internationale podium, kijk maar naar die andere landen, joh. Men trekt hier en daar overal spelers vandaan en we weten met z'n allen dat er, ik weet niet hoeveel scouts uit het buitenland die rondlopen. Ik, ik, ik, ik noem maar een uh, Feyenoord-club uh, die ik al zoveel jaar volg. Dat jongens al op 13, 12, 13, 14 jaar worden, worden weggehaald. Ik zal er eentje noemen die heeft de afgelopen woensdag, dacht ik, gespeeld met het Nederlands elftal uh, tegen Uruguay. Dat is Bruma. Uh, prima is een, een hele goede voetballer. schijnt een hele goede voetballer te zijn, ja, maar die jongens gewoon op hele jonge leeftijd weggehaald ja. We moeten het dus nog zien en zo zijn er nog meer van dat soort van gasten. Worden, Paar maanden geleden is er ook eentje weggehaald bij Feyenoord. En er zullen er nog meer zijn hoor, die, uh, die uh, naar het buitenland zullen gaan voor het grote geld. En ja, ik denk dat op een gegeven moment, ook als zo'n jongen van 12, 13, 14 jaar, uh, wordt weggelokt, dat ook de ouders daarmee te maken hebben. Ja, lui, geld is geld. En, en ja, wie, ik zou het bijna willen zeggen: wie doet het niet voor het, voor het grote geld? Nou ja, dat is ergens jammer hoor voor het ja, voetbal. Ja, want Prudome is daarom natuurlijk ook weggegaan. Die tekent een contract bij een Sodische club. Of bij, ja, zo ergens. En de, ja, dat doet hij natuurlijk ook omdat hij zeven keer zoveel kan verdienen dan in 20. Nou, wat ik de afgelopen dagen begrepen heb. Kijk, ik heb maar op de televisie gezien. Die man blijft er rustig. Ik weet niet wat er binnen de kamers allemaal is geregeld of, of, of wat dan ook. En dan wordt er gezegd van ja... Uh je op je kan hem wel houden tot, de uh, maar zo werkt het niet. Hoor. Die, die, nee. die, die clubs uit Saudi-Arabië, die, die leggen gewoon een paar miljoen op tafel en dan wil ik zien of Joop Minsterman daarmee niet akkoord gaat. En ja, nee, Dat moet je ook niet heeft... doen natuurlijk, hè? want je gaat ook niet, uh, bedoel, dan blijf, het is ook maar voetbal, je gaat natuurlijk niet uh, miljoenen, weet ik veel hoeveel miljoenen betalen voor één trainer. Dan, uh, dan moet nee, je gewoon, dat ga je ook niet doen. Zijn. En kijk, een land als, ja, wat stelt Saudi-Arabië voor in het voetbal, joh? Ja, voor ik, mij, ja, voor ja. mij helemaal niet, joh. Ja. Qatar of in Qatar-voetbal, of weet ik wat, dat stelt helemaal niet voor. Maar goed, daar is het grote geld ja. uh, te verdienen. En uh, ja, Prudhomme is weg. Hij heeft, voor mij, hij, heeft, hij heeft wat bereikt hier met Twente, maar niet datgene wat hij wou bereiken. En Twente gaat ook vooral de Champions League spelen. Maar goed, uh, Michel is weg en de moet op, moet, uh, moet op zoek naar een andere trainer, joh. Ja, duidelijk. Dat is het uh, vervelendste moment. Of nou, niet, dan, niet de trainer van Twente, dat hij weg gaat, maar het, het geld en alles wat omheen hangt het mooiste moment in uh, de voetballerij van het afgelopen seizoen. Wat is dat dan geweest? Nou ja, het mooiste moment, als ik het zo heel kort mag omschrijven... was dat, uh, ja maar dat is denk ik voor veel mensen niet verrassend... omdat het Nederlandse helft zich al heel vroeg geplaatst... Voor, voor het EK volgend jaar. Oh ja. We hebben dus vorig seizoen, uh, juli, 11 juli... dacht ik, afgesloten met die WK-finale. En ja, de euforie was daar, maar ja, nog net geen wereldkampioen. En dan begint het seizoen en dan moet Nederland gelijk aan de bak... Bert van Malwijk uh, en uh, de Zijde die moeten dan uh, beginnen met uh, die wedstrijden te spelen... Uh, richting uh, EK 2012. En dan zie je dat het Nederlandse nog. Nog, uh, ja, heel goed draait en absoluut een hoogtepunt doordat ze al, al zo vroeg uh, binnen waren. En ja, uh, wat, wat, wat, wat betreft de competitie hier, joh, ik blijf het zeggen, het is, uh, het is voor mij nog altijd een mooie competitie hoor, men, men praat erover dat het niets voorstelt en je, je weet wat er allemaal uh, gezegd wordt. Maar ik vind het een behoorlijke competitie en ja. het, slot, het slot was zeker spannend, ook, ook een hoogtepunt wat, wat ik kan zeggen, het was, het was, ja we gingen naar een behoorlijke finishing touch door Ajax die, en daar kwam de verrassing dan uiteindelijk dat Ajax toch... Uh, als we vijf, zes maanden terugkijken... dan kom ik weer op Frank de Boer, weet je. Dat was voor mij een, ja, een, een, een hoogtepunt. Ja, ik, God, ik ben een Feyenoorder. Maar goed, ik, hmm. ik zeg het gewoon. Ajax heeft daarvoor heel veel verrassing gezorgd. Ja, de Boer, absoluut. De omslag van Ajax. De omslag van Ajax. Eh, eh, nogmaals. En het slot zelf, die, die, die laatste drie, vier zondag... dat was heel, was heel spannend. Maar nogmaals... De Nederlandse competitie, het is een, het is een behoorlijke competitie. Er ja. zit ook uh, genoeg spanning in. En ik hoop dat we het komend seizoen ook een hele mooie competitie zullen krijgen. Joh. Absoluut. Ik, ik hoop het ook. We gaan uh, ons warm draaien. Dat doen we nu nog niet. We gaan eerst even de zomer in tot 7 augustus. Dan uh, is er weer een nieuwe Ferdinand er voetbal. In de tussentijd uh, laat gerust wat van je horen. Want uh, we praten altijd graag met je hier in dit programma. En, uh, en uh, Ferdinand voetbal is er dan uh, 7 augustus weer. Dankjewel Ferdinand voor de oh. afgelopen maanden. Oké, okay, bedankt dat ik er weer mag zijn. Ik zal zeker uh, mijn stem laten horen. Ik wens jou, uh, Luc, en de gehele redactie een hele mooie zomer. En nogmaals een hele mooie zondag. En ja, tot uh, de volgende keer. Dag. A song that I'll always hear. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I believe. Pay me a picture that I can. That is In plaats van Michael Kiwanuka, Tell Me a Tale. En ik mocht bij onze collega's van Radio 6 een paar plaatjes draaien afgelopen week. En dat draaien ze hem echt elke twee uur. Is die, de, de schijf van zes heet dat. En sindsdien, sinds ik dat plaatje toen een één keer heb gedraaid... draai ik hem echt de hele dag echt. Ik, kan, ik vind het zo mooi. Tell me a tale van Michael Kiwanuka. Hij komt uit Engeland, is 23 jaar... en klinkt een beetje als een soort bejaarde sollegende met een whisky sigarenstem. Prachtig. Goedemorgen, het is 4-7 waarna je luistert. Op internet gaat het op dit moment over de film Simon. Die is gisteren namelijk uitgezonden. En het gaat ook over Jeroen Blekenmolen. Die doet mee aan uh, de 24 uur van Le Mans. Het gaat goed met hem. Op de zesde plek is hij aan het rijden. Als je hem wil volgen, dan kan dat via internet. Ik heb net even op mijn Twitter een linkje geplaatst. En dan kun je zo uh, meekijken via de stream... terwijl je aan het radio luisteren bent. Uh, check even mijn Twitter. Twitter.com slash Luc. Als je nog naar buiten moet, dan, uh, nou, dan heb je mazzel. Want uh, via de uh, buienradar wordt er geen enkele regenbui gemeld. Dan onze verslaggever Joris, die heeft een leuke week achter de rug gehad. Uh, hij ging namelijk naar een singlesfeest. In 2015 zullen er naar verwachting 3 miljoen singles zijn hier in Nederland. En dat vind ik toch eigenlijk best wel veel. En dan denk ik van ja, niet al die alleenstaanden zullen op zoek zijn naar een relatie. Maar wel een hoop. En dat is denk ik niet altijd even makkelijk... Maar misschien is het voor mij makkelijk praten, want ik ben al voorzien. Maar vanavond ben ik hier in Hoofddorp bij een groot partycentrum. En daar wordt een enorm singlefeest gegeven met meer dan 2000 mensen. En ik wil eigenlijk gewoon wel eens weten van uh, hoe moeilijk het is om de juiste partner te vinden. Nou, een betere gelegenheid dan dit is er volgens mij niet. Dus ik ga nu naar binnen. Saskia, wat brengt jou hier vanavond? Nou ja, toch wel eigenlijk ja, zoeken naar een leuke mannen. En? tot op heden nog niet heel succesvol. Het valt me ook mee dat er zoveel mannen zijn, want op zich denk je altijd wel dat het veel vrouwen zijn. Ja, maar ik vind het redelijk intimiderend. Mensen mens kan wel echt op je aflopen, wat natuurlijk wel heel leuk is, maar uh, ook een ja, maar daar beetje... kom je toch voor Ja, maar je wilt toch eerst even rustig een beetje kijken, maar je hebt het gevoel dat het, zodra je oogcontact maakt, dat iemand ook daadwerkelijk meteen op je af komt lopen. Hoe moeilijk is het dan voor jou? Ja, is heel lastig. Ja, zeker omdat ik geen uh, kroegtijger ben en uh, niet van de disco hou. Daarna uh, blijf je op een gegeven moment toch een beetje in hetzelfde cirkeltje... van mensen die je al kent. Hoe ouder, hoe kritischer, hè? Dat denk ik. Uh, zoek je ook op internet? Uh, ik zit wel op de, op de RP, zeg maar. heet dat. Krijg je veel nou, reacties? Ja, ik moet zeggen, de eerste dag dat ik erop stond... eerst stond ik zonder foto een dag. Toen kreeg ik wel een reactie of vijf, geloof ik. En toen heb ik er een foto opgezet. En toen had ik wel binnen 24 uur iets van 120 uh, berichtjes. Uh, toen dacht ik, oh, weet jeetje. Ja. Ik ben best wel leuk. Denk je de man nog te vinden? Ik denk niet echt als ik heel eerlijk ben hier. Ik denk wel dat ik op een dag wel weer iemand tegenkom waar ik heel blij mee ben. Dat wel. Ik heb net even, denk ik, nou zo'n half uur, drie kwartier bij de ingang gestaan. Is... Wat er allemaal voorbij komt lopen. Ik denk, oh, wat ben ik blij dat ja, ik he? geen vrijgezel ja, ja. ben. Ja, ja, Ja. Moet je aan denken als je dan weer ruzie hebt gemaakt met haar. Dan, dan, dan denk ik dan even hier terug aan, aan, dit aan, dit deze, aan dit datingfeest. En dan denk je, oké, okay, schat, het geeft niet. Het is niet erg. <laughs> wat vind je nou? Je loopt hier al de hele avond rond. Wat vind je ervan? Het is alsof je in een snoepwinkel rondloopt. Ik lig helemaal dubbel. Ik had het veel eerder moeten doen. <laughs> na, twee jaar, na twee jaar is het ook wel weer leuk om iemand te vinden. Ja? Maar volgens mij gaat het hier niet lukken. <laughs> wat zoek je dan? Een lieve vrouw. Maar hoe zit het dan op dating sites? Ik zit er nu een maand op. En wat ik tot nu toe heb meegemaakt, één date. En die bleek achteraf gelogen te hebben over de leeftijd. Mijn vrienden van mij zeggen het is heel vluchtig. Ja, dat is het ook. Je moet de juiste vinden met wie je iets meer diepgang kan vinden. Ja, in de gesprekken, in die e-mails. Dat is best wel moeilijk. Voor, zeker voor een man, laat ik het zo zeggen, 50 mailtjes die je verstuurt, krijg je twee terug. En dat mis je dan vaak: die diepgang. Dit doe ik drie maanden en dan is het voorlopig alweer genoeg. Op wat voor manier ga je het dan doen? Niet. Niet, maar hoe ontmoet je dan, zeg maar? Oh, dat maakt niet uit, omdat dat... Dat Dat zien we tegen die tijd wel. Dit moet je niet te lang doen en te vaak, denk ik. Het kost heel veel tijd. Je bent zo'n uur kwijt met die, met die berichtjes versturen. Het is wel gezellig, hè? Het is hartstikke gezellig. Ook als niet-vrijgezel is het best ik wel denk een avond ik, ik denk dat je heel veel lol hebt. Inmiddels ben ik naar buiten gelopen. Het is... Uh... Eén uur, het feest gaat nog een uur door. Je moet zo zien, het zijn vier verschillende zalen met allemaal andere muziek, salsa muziek. Uh, er staat een hele grote band in een grote feestzaal. En er tussendoor 2000 mensen die alleen maar aan het loeren zijn naar elkaar. Ik kwam hier hele jonge mensen tegen, maar ook mensen van volgens mij over de 60. En je komt ook een heleboel mensen tegen, ja, hoe je het went of kid. Die zijn dan misschien wat minder mooi, maar die proberen dan toch nog uh, ja, van een soort rolletje, gebakje te maken. Maar dat lukt net niet. Alleen vraag ik me wel af of dit dé plek is om een ideale partner te vinden. Want als ik vrijgezel zou zijn, zou ik het niet hier zoeken. Want het heeft ook wel een heel klein beetje iets weg van een soort afhaalcentrum. En als een single niet lukt, dan kun je misschien altijd nog de Naked Bike Run proberen. Zometeen hoor je daar alles over na Bruce Springsteen.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 Devil's hand us take a God filled soul, fill it with the devil's hand.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 Devils in you. Dat is mooi. Hè? De lange versie van Devil's and Dust van Bruce Springsteen, een soort uh, comeback-single was dat eigenlijk. En wonderlijk genoeg, uh, echt het liedje waardoor ik Bruce Springsteen pas echt goed ben gaan vinden. Dat was ik echt reet op tijd mee altijd. <middels> Knap hoor, van mij. Op dit moment zijn ze driftig aan het lopen. De deelnemers van de 20ste Ropa Run. Shannon Verschoor is van Team Marley. Goedemorgen, Shannon. Goedemorgen. Goedemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, het is een loopestafette van Parijs naar Rotterdam. Ik hoor heel veel wind op de achtergrond en dat komt ja, dat omdat je op de fiets zit, hè? Ja, dat klopt. Wat ben je aan het doen dan? Ik ben even kaart aan het lezen en uh, een loper aan het begeleiden. Ah, kijk aan. Want jullie hebben een team samengesteld en uh, lopen vervolgens dan voor je het goede doel, samen met allemaal andere teams, uh, van Parijs terug naar Rotterdam. Um, ja, dat klopt. Hoe lang ben je al onderweg? We zijn nu we zijn onderweg sinds gistermiddag half vijf. Oh jeetje. Maar, en ben je ook al wakker 13 de hele tijd? Uh, nou, ik heb net heel even kunnen slapen, maar dat was ook maar uh, twee uurtjes of zo. Ja, want hoe, uh, hoe gaat dat? Hoe stel ik me dat voor? Jullie lopen om en om? Ja, je hebt, uh, in één team heb je twee groepen. Ja. En die wisselen elkaar af. En in die groepen zitten vier lopers. En die uh, doen uh, ons de beurt doen ze een kilometer lopen. Oh. En dat uh, voor 50 kilometer. En dan daarna gaat die andere groep. Ja, en wanneer slaap je dan? In een bus of zo? Ja, onderweg. <laughs> Wat <laughs> erg. En ondertussen moeten we natuurlijk ook, want ja, je gaat natuurlijk niet alleen zomaar door, uh, door dorpjes ergens in, uh, in Frankrijk uh, chokken of de België. Dus nee. je moet ook nog iemand mee fietsen natuurlijk ondertussen. Ja, precies. En dat ben jij dan nu Beetje, aan een uh, doen. Ja, okay. de weg aan het wijzen. En waar ben je nu? Ik ben nu uh, net voorbij Levergie. Le zo. Levergie. <laughs> ja. Dus we gaan hier rechts naar Levergie. En, en, en wie ben je aan het begeleiden? Uh, Shannon. Sh Shannon. Oké, okay, ja. dus en, en gaat het een beetje goed? Nou, dat gaat hartstikke goed. Ja, oké. Okay. Ja, we moeten nu net een heuveltje op, dus ik raak een beetje buiten adem. Ja, je moet natuurlijk één hand en je bent ondertussen aan het bellen. Ja. Maar, uh, uh, maar het gaat hartstikke goed. En, en, en, en um, is het dan ook nog de bedoeling dat je gaat winnen, of dat niet? Nee, nee, nee. Het gaat niet uh, om de snelheid. Tenminste, sommige teams doen dat wel. Maar wij gaan gewoon uh, om hem te halen. Ja. En zoveel mogelijk geld op te halen. Oké, okay, jeetje zeg. Waarom doe je in nou mee? Want dit is echt een enorme uitputtingslag. Dit gaat nog wel even zo door. Waarom? <laughs> Nou, eh, uh, uh, vijf jaar geleden is een vriendin van ons overleden ja. en uh, tijdens haar ziektebed heeft ze heel veel gehad en een laptop en die had ze gekregen van de roperen. Dus Oké. Okay. Toen dacht ik op een gegeven moment, laten we een team beginnen. Ja, Om... dus als een soort van iets terugdoen als het ware. Ja, precies. Nou, nobel streven. <laughs> ik, uh, ik hoop voor je dat je uh, gaat uitlopen, dat zal allemaal wel. Wanneer, uh, wanneer mag jij weer? Eh, uh, nou... Over een paar kilometer. Oké, okay, over een paar kilometer, dan mag je Zal ja. ik even, Shanna, zou ik even, ja, ik, ik vind het een beetje lullig om te zeggen, maar ik ga toch iets heel demotiverend zeggen. Ik heb heel, uh. ik heb heel even gegoogeld, het is nog meer dan 260 kilometer. Ja, dat weet ik. <laughs> heel sterk, hè? Ja, dankjewel. Zet hem op, hoi. Hoi. Dit is wat de muziek oproept, zeggen ze op hun eigen website. SvenHammondSoul.nl Zweet, geloer, schreeuwen, ogen dicht, naheigen, afhaalpizza's, gelach, gejuich. Vier tikjes vooraf, maar toch vooral zweet. Zweet van zijn kin op de toetsen en zweet in de handen. Nou, dat lijkt me een typische zondagochtendplaat. Hoepla, hoorde je van SvenHammondSoul. Het is tijd voor de column van onze huiskolumnist Pieter Derks. Pieter spreekt. Ze was al een heldin op het CDA-congres van vorig jaar oktober... maar deze week bak ze definitief door als topwijf. Hanni van Leeuwen, 85 jaar, en opgestapt als CDA-bestuurslid. Tenminste, ze heeft gezegd dat ze op gaat stappen. Het is nog even de vraag of ze dat ook echt doet... want het blijft natuurlijk wel gewoon een CDA-politica. Die doen niet graag afstand van de macht. Maar alleen al vanwege het zin dat je macht is om te dienen en niet om te heersen... verdient ze wat mij betreft op zijn minste klein standbeeldje. Haar woorden waren bedoeld voor de onverzettelijke Piet Hein Donner. Maar het waren wijze woorden voor alle CDA'ers. Maxime van Hagen voorop, die als strategie tegen dalende peilingen... besloten hebben zich vast te klampen aan elk stukje macht... dat ze nog te pakken kunnen krijgen. Ik begin een duidelijke lijn te zien bij die partij. Eerst aan de macht komen en pas als je die weer kwijt bent... over dingen na gaan denken. Want oud-politici van het CDA, daar mag ik graag naar luisteren. Lubbers, Van Acht, Van Leeuwen, zelfs Balkenende schijnt inmiddels zinnige dingen te zeggen. Ineens hebben ze hun bevlogenheid weer terug en hun gezond verstand en moreel besef en meer van die fijne dingen. Volgens mij is er gewoon ergens een loket waar je als jonge politicus langs kan gaan om je karakter in te leveren. En dan krijg je er een ministerpost voor terug. En na afloop van je carrière kun je dan weer terugruilen. Met rente dat wel, waardoor zo'n karakter gegroeid is en ineens twee keer zoveel te melden heeft. En iedereen denkt, ja, als je dat karakter nou eerder had gehad, dan had hij wel minister mogen blijven. Ik ben heel benieuwd of Maxime Verhagen over 30 jaar ineens ook morele vragen stelt. Of Halbe Zelstra over 30 jaar plotseling een visie op cultuur blijkt te hebben. Of überhaupt een van de leden van het huidige kabinet zich dan afvraagt... wat voor land we eigenlijk willen zijn en hoe je dat vorm kan geven. In plaats van de enige vraag die ze nu stellen, namelijk wat dit land mag kosten. Niks geen bevlogen Hannie van Leeuwers momenteel. Heeft het nut, levert het geld op of heeft de automobilisten wat aan? Dat zijn de belangrijke vragen. Boekhouders. VVD-kamerleden die in plaats van het meeleven het, ja, het doet pijn... maar het moet, gewoon lachend verklaren, blij te zijn met cultuurbezuinigingen. En zo'n kamerlid heet dan ook nog Bart de Liefde. De Liefde. Hij zou toch beter moeten weten. Als er iets per definitie zinloos is en bakken met geld kost... en het verkeerende mensen ontregelt, dan is het wel de Liefde. Maar ik ben toch erg blij dat niemand nog op het idee gekomen is... de liefde weg te bezuinigen, om geld voor een snelweg vrij te maken. Deze spitstrook is mede mogelijk gemaakt door de liefde. Het zou een pijnlijk bordje zijn. Maar ik zie ze er vooraan. We moeten wel, zeggen ze dan. Vergrijzing, dat schijnt een heel groot probleem te zijn, boekhoudkundig gezien dan. Want als ik Hannie van Leeuwen bezig zie... denk ik dat die vergrijzing eigenlijk nog best wel eens een veel leukere tijd zou kunnen worden. Pieter spreekt...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 She says, don't let go Never give up, it's such a wonder To see. she says don't let go never give up it's such a wonderful your wonderful life. Uur en drie kwartier staan ze in Landgraaf te spelen... voor een groepje brakke pinkpop-gangers. Hurts, zo heet deze band. Wonderful Life, zo heet het hitje. Ik neem aan dat uh, de kotsende massa daar in Landgraaf... er precies over denkt. Op die manier Wonderful Life, wat is toch een mooi leven. <laughs> Later vandaag spelen ook nog Tim Knol, Laura Jansen... Cage the Elephant en Kings of Leon uiteraard op pinkpop. En dan is morgen de laatste dag... met als enorme, enorme afsluiter de Foo Fighters. Onze verslaggever Vera die is van BNN University... en rende gisteren als een soort razende reporter door Amsterdam. Maar waarom eigenlijk? Het lijkt een normale zaterdagmiddag in het Vondelpark... behalve dat ik buiten adem door het park ren... achter een groep naakte fietsers aan. Ik heb namelijk net een uh, groep voorbij zien komen van zo'n... Mm, ik denk dertig man... die poedelnaakt door de hoofdstad aan het fietsen zijn. En ik vraag me af waarom je dat in godsnaam zou doen. Dus ik ga er uh, even achteraan, weliswaar zonder fiets... om te proberen... Te achterhalen wat ze aan het doen zijn. Nou, het is me gelukt. De groep fietsers is namelijk even gestopt om een groepsfoto te maken. Ze ziet er heerlijk uit, al die naakte lichaam. Dus ik pak mijn kans en ga even vragen waarom ze dit in godsnaam aan het doen zijn. Uh, wat bezielt jou om naakt door de hoofdstad te rijden? Eh, nou, het is het eerste voor een beter milieu. Uh, t, t, t, op eigen kracht uh, uh, voortbewegen en uh, laten zien hoe kwetsbaar je bent als je op de fiets zit bijvoorbeeld. En het is ook gewoon leuk om te doen. <gry> en wat voor reacties krijg je dan op zo'n dag? Van alles. Positieve eigenlijk alleen maar. Bijna alleen maar positieve. Ik heb dit jaar geen, geen negatieve. Vorig jaar twee mensen die dan ja, een rare opmerking maken. Maar, uh, nee, iedereen die, die, die, die juicht, uh, staat te klappen, staat. Uh, ja, uh, ja, positieve reacties. Ja, niet dat het, dat het vervelend is dat mensen je staan uit te lachen: van... oh, kijk, daar is nee, wat daaraan. Nee, komt. nee, nee. En als het uitlacht, ja, dan, dan, dan, dan zeg het meer over hun dan over mezelf. Dus dat. Uh... Ja, nee, ik heb er geen probleem mee. En ja, goed, ieder dingen. Het kan ook zijn dat ja, zijn mensen die, dit, die, die het absoluut niet niets vinden. Nou ja, prima, dat is, dat is hun ding. En, uh, ja. Is het niet koud? Of... Ja. <laughs> het valt nu mee, maar net toen we begonnen in de regen was het ijskoud. Maar uh, nu het zonnetje, ja, is, is, het is te doen. Uh, wij promoten het gebruik van de fiets. Het meest milieuvriendelijke vervoermiddel. Wat aangedreven wordt door de beste motor die er is. Namelijk je eigen lijf. En daarom rijden we naakt, omdat we ook trots zijn op dat luif. Want het werkt altijd. Toch? Wat je er aan brandstof ook ingooit, het werkt altijd. Daarom zijn we dat trots. Je mag het ook best laten zien. En ja, we proberen het ook um, een beetje uit het, het taboesfeertje te halen, het, het bloot. Het wordt nog steeds uh, te vaak geassocieerd met seks. En uh, ja, het heeft er niks mee te maken dat heeft u vandaag onderweg kunnen zien. Uh, de reacties van het publiek, ja, een enkeling die is zo, maar de rest, okay, yeah. over het algemeen, zijn het uh, hele positieve reacties. Dus het komt ook echt wel over. En hoe komt het, denkt u, dat, dat er maar twee vrouwen meededen? Ik zag vooral alleen maar mannen. Uh, daar hebben we wat meer over gevraagd. En uh, een van onze collega's die nu ziek is en uh, niet vandaag mee kon doen... Maar die had er het volgende over, die zei dat vrouwen over het algemeen wat onzekerder zijn over hun eigen lichaam. Mannen schijnen dat minder te hebben. Die hebben minder moeite met gewoon zo over straat. Mannen hebben daar inderdaad minder moeite mee, dat, dat merk ik heel vaak. Mannen zijn vaker naakt te zien dan vrouwen. Vrouwen hebben daar inderdaad meer moeite mee. Dus dat zou de oorzaak kunnen zijn? Dat zou best de oorzaak kunnen zijn, wat die oorzaak is. En waarom dat zo is, ja, dat weten vrouwen natuurlijk het beste. Ja. <laughs> dus wat u betreft, zouden we gewoon naakt mogen fietsen? Nou, natuurlijk mag dat. dat mag. Gewoon in de zomer lekker. Uh... In de zomer is het heerlijk. Uh, vorig jaar hebben we hier dus ook gereden, toen was het echt lekker weer. En toen zat het hier in het zomerpark ook helemaal vol. En dan, dan nog één vraag: wat maakt naaktfietsen dan fijner dan uh, in een korte broek en een hemdje? Uh, ja, wat, wat doet het? Uh, ja, dat, dat beetje textiel. dat... dat... Nee, dat zit niet lekker. Er uh, komt altijd zweet in. Het, het, uh, nee, het zit gewoon niet lekker. En die, die wind langs je lijf, dat is gewoon een lekker gevoel. En eventueel de regen op je lijf, dat is ook een lekker gevoel. Gewoon het natuurlijke gevoel. Ja, dat missen we een beetje in deze maatschappij. Nou, mocht u een onoplettende luisteraar zijn... dan is hier nog één keer het motto van de World Naked Bike Ride. Wij willen laten zien... Dat wij trots zijn op ons lijf, want we hebben geen benzine nodig, we hebben geen olie nodig, we hebben onze eigen kracht in ons lijf. En daar doen we het mee, daarmee bewegen we ons voort. Nou, wat ik geleerd heb vandaag, je kunt met een gepierste pik best naakt fietsen, een beetje textiel aan je lichaam, dat is allemaal niet zo fijn. En bloot heeft helemaal niks met seks te maken. Hmm. Goedemorgen, het is 10 uh, minuten voor zes. Op internet wordt deze ochtend druk gepraat over Pinkpop. Televisieprogramma's van gisteren, zoals de film Simon en de 24 uur van Le Mans. Onze Nederlander Jeroen Blekemode doet het goed. Hij staat op de zesde plaats met zijn team. Als je vandaag nog plannen hebt en zin hebt om iets leuks te gaan doen... doe dat dan wel binnen, want het kan zomaar gaan regenen. Een regenscanner die zegt dat het nu droog is in heel Nederland. PNN. 4-7, Luc Ikink. Ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Je kan gewoon naar Pingpop gaan in Landgraaf. Maar als je toch al een enorm eind in de auto gaat zitten... dan kan je net zo goed doorrijden de andere kant op... richting het International Jazz Festival in Enschede. Annette Meijerenk van Muziektheater in Oldenzaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Uh, ja, uh, ik ken de uh, Heek Jazz, heb ik al eens van gehoord. En uh, North sea Jazz ken ik natuurlijk ook. Maar wat is het Jazz Festival in Enschede? Het um, Jazz Festival in... Ik, ik begrijp je vraag niet helemaal, wil je ja. het eventjes herhalen? Wat, wat, is het, wat, wat, wat, wat houdt het festival in in Enschede? Ja, wat houdt het uh, festival in? Het is eigenlijk een heel bijzonder festival, want uh, er is van alles en nog wat te doen. Er zijn bigbandwedstrijden, voor, voor jonge kinderen bijvoorbeeld. Daar onderscheidt het uh, jazzfestival in Enschede zich in. En dat zijn kinderen van 9 tot 16 jaar en 15 tot 21 jaar. Ze hebben uh, projecten voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Saxofoonorkest geeft voorstellingen aan kinderen. En het is het dus, met het, ik, ik begrijp, het is dus echt gewoon een, een, een, uh, meer een, uh, een, een festival voor, voor de, voor de, voor de tukkers zelf... dan dat er hele grote artiesten op afkomen. Nou, dat is niet helemaal ja, waar, Want uh, ze hebben heel veel artiesten gehad die ook de laatste jaren zijn doorgebroken. Zoals Cartman, die begon. En hij... Net toen hij begon door te bre uh, breken, yeah. was hij daar op het jazzfestival in Enschede. Ah, oké. Okay, dus en ze uh, hebben erg veel oog voor doorbrekend talent. Ik denk dat dat ook een heel sterk punt uh, is. En ja, in Enschede leeft gewoon de jazz. Je hebt natuurlijk het jazzpodium de Tor. Yeah. Dat is de oudste jazzclub van Nederland. Oh. Het conservatorium is in de buurt. En uh, de Tor die geeft nou minimaal 30 concerten per jaar. Dus Enschede en is echt een jazzstad? Ja, nou, yes, that, ja, ja, het, het leeft echt in NGW, absoluut. Ja, ja, En nu is er ook een heel leuk uh, onderdeel van het festival, namelijk de jazzerie. Uh, en dat is een wedstrijd, alleen dan um, met Twinsen jazzliedjes. Dat klopt, hè? Dat klopt helemaal. Dat, we hebben als organisatie uh, de koppen bij elkaar gestoken, zoals het zo mooi heet. En we hebben gezegd, uh, wat kunnen we met de striktaal doen? Mm -hmm. Nou, daar heeft dus Museum Twente Welle... en uh, Muziektheater Pro Melange... en het Artisconcentrum... of het Artisconcentrum... en yes, het uh, festival over nagedacht. En we hebben gezegd... van we gaan vijf componisten uitzoeken. We gaan vijf tekstdichters uitzoeken uit Twente. En die gaan bij elkaar zitten. Die gaan mooie Twente muziek maken... met mooie Twente teksten. Mm -hmm. En we gaan uh, tien finalisten uitzoeken. En... Ja, dat is gisteren allemaal gebeurd op het podium. En na twee grote voorrondes. En dat was één groot succes. Oké, okay. en, en, uh, en uh, ja, dat, is, dat was gisteren. Want uh, uh, er is een winnaar. En dat is Merel. Merel, goedemorgen. Een hele goede morgen. hallo. Jij hebt uh, het liedje Stekkelhaarig ge geschreven. En in ieder geval gezongen. Geschreven met twee anderen, geloof ik. Hè? Ja, ja. En je hebt gewonnen. Ja. <laughs> Gefeliciteerd. Waarom, oh, heb je, waar, waarom heb jij gewonnen? Ja, dat, uh, ja, ik heb het juryrapport niet gelezen, maar ik heb een paar dingen gehoord. Uh, jazz, feel, uh, nou ja. Ik, de rest heb ik eerlijk gezegd een beetje vergeten maar in ieder geval, het klonk erg positief allemaal. Ja. En, en betekent dat dan, want de, de, de titel is al heet, het is al dus dat is in een Twent. Maar betekent dat dat het hele liedje in het uh, uh, Twent is gezongen? Ja, ah, zeker weten. En leent, leent Twens zich een beetje voor jazz? Want jazz is toch swingend, en, of ja, in ieder geval loom ja. kan het zijn. Maar Twens is toch een beetje, beetje botte taal soms. Ja, een beetje kortaf. Ja, ja, ja. ja, Het is misschien niet echt een zangerige taal. Dus het is niet echt... Ja, het is, het is kort, dus het is niet echt... Uh, ja, het is niet zangig inderdaad. Nee, maar, maar ja, je moet er inderdaad zelf wat, uh, wat gewoon van maken. Ja, dat, dat lijkt wel me wel extra, extra, extra lastig om dan een, een mooi liedje te maken. Uh -huh. ja. Nou, uh, Merel, pak je momentje even. Wel, ik, moet, ik moet even een stukje horen. Ik weet dat je net wakker bent, ongetwijfeld. Maar uh, ja, ik, wil, ik, wil ik, toch, echte... ik wil toch even een ik klein stukje horen. Uh, ik heb natuurlijk uh, flink gebruik gemaakt van, uh, van mijn zaterdagavond. Ja, gelijk heb je. <laughs> dus ik weet niet of het, uh, of het geweldig klinkt. <laughs> nou, doe toch maar een klein stukje. <laughs> Oké, okay, komt hier. Oké. Okay. Geen mensen is zo aardig als ik ben, de deus, De steeft in mij altijd lust, mider waaruit al lelijk ting dood, dat toen niet open en me fris. Is het genoeg? Ja, ik, nou, ik, ik zat lekker achterover te leunen. Ik wilde nog wel <laughs> meer horen, maar ik vind het goed zo. Want ik uh, kan me voorstellen dat het best heftig is om zo in de vroege ochtend. Maar ik vond het heel mooi klinken. En ik vind ook al, vind juist dat het, uh, dat het wel uh, zangerige taal van is gemaakt zo. Yeah? Ja? Vind ja, ja ik vind het wel mooi. Ja, heel mooi. Ja, ja, ja. ja, ja. zo heet je liedje. Gefeliciteerd met, uh, met, met het winnen. Hartstikke goed, Hoi. En uh, wie weet uh, kun je hem een keertje komen spelen hier uh, in de studio. Ja, dat nou, nou, lijkt me hartstikke leuk. Hartstikke goed. Nou, en uh, uh, Annette? Ja. Dat wij uh, zeker wel blij mee, dat er iemand is die dan uh, zo uh, op deze manier de Twentse taal promoot Want daar gaat het natuurlijk ook een beetje om, hè, voor, uh, ja. voor Turkus vaker. Om de Twentse ja, taal te ja. promoten. Dank voor het, uh, uh, voor het vertellen en, uh, en uh, succes nog met het jazzfestival Dat loopt nog, hè, tot maandag? Ja, dat loopt nog tot maandag. Okay. En er zijn ook nog uh, artiesten, contest, allemaal Contests. Er is ja. heel veel te doen, dus ik zou gewoon zeggen, komt kom allemaal naar NCD. Nou, dat is altijd nou, een goed deel dus kijken. <laughs> Heel goed. Dank en een fijne ochtend nog Tot ziens. Dankjewel. Doei. Doei. Zometeen. Uh, dit is de zondag. En dan een keertje niet met F. Anker. En ook niet met Jeroen Snell, maar Met Elsbeth Gutteke. Goedemorgen. Elzabeth. Ja, goedemorgen. Lou. Hallo. Ja, ik zit er ook af en toe eens. Is... Ja, gelukkig. Vind ik altijd leuk. Ja, zeker. Uh... Wat gaan jullie doen? Wij gaan praten met uh, Hitjo Hummelen. Die uh, is gevangenispredikant. Heeft onlangs afscheid genomen. Maar werkt nog altijd uh, regelmatig in de gevangenis. En dat is natuurlijk een wereld die wij helemaal niet zo goed kennen. Nee. Dus. Uh, hoe is dat daar, achter die muur? Hè? Wat, wat voor werk doe je daar dan als dominee? Kijk, daar gaan we het over hebben. Mooie verhalen zo meteen. En dit is de zondag bij de EO hier op Radio 1. Wij zijn er volgende week zondag weer. Dan is het de langste dag. Daar gaan we een mooie uitzending van maken. Dat weet ik nu al. En Ik wens je nog een hele fijne zondag. Tot volgende week. Vroege varkens. Fout. Vroege vlinders. Nee. Vroege vogels. Dat is wel de naam van ons programma, maar toch niet het goede antwoord. Vroege vissen. Mis. Vroege vleermuizen. U hebt gewonnen. Helemaal goed. In Vroege Vogels deze week speciale aandacht voor vleermuizen. Kijk, kijk, kijk, kijk. Nu vliegen ze echt. Met z'n tieren tegelijk. Zo'n beetje naar niet meer toe. Sta eens lekker om vier uur s morgens op voor een spectaculaire vleermuizen show. En verder, visloze visrecepten, zeearendringen, windenergie en het Avatar Bos. Luister straks van 8 tot 10. Vroegbogels en vleermuizen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Smart people met smartphones. Opgelet. Hoger opgeleide dating.